De haas en de egel. Er leefde eens, bij een rapenveld, een familie van egels. Mama en papa moesten op reis. Dus op het moment waren de tweelingbroers helemaal op zichzelf. Uh, dit heeft wat anders nodig uh, dit heeft wat anders nodig uh, dit heeft wat anders nodig Oh, in hemelsnaam! Wat heeft de soep nodig? Uh, dit heeft wat anders nodig. Weet je wat? Ik kan dit niet meer uithouden. Ik ga even een eindje wandelen... totdat jij erachter bent wat onze soep nodig heeft. Maar ik heb erger honger, dus je komt er maar beter snel achter. Ik kan er echt niet achter komen wat mama's geheime ingrediënt is. Ik kan het simpelweg niet herinneren. Misschien had je het recept moeten gebruiken. Dat deed ik, maar ik raakte het kwijt. Waarom nam jij het niet? Dat deed ik, maar raakte het kwijt. Waarom nam jij het niet? Ik ben er vandoor. Jeetje, mama, ik mis je. Kom snel naar huis. Al even een andere raap wil je, voor de salade. Goed. Dus liet de egel zijn brooi lekker koken en ging erop uit om een raap uit de grond te trekken. Naast het rapenveld was een kolenveld, waar een haars een paar dagen geleden was komen wonen. Hallo meneer haas. ben je nieuw hier? Wat is er met je, Ekkie? Dat is zo grappig. Is zo grappig. Dat is zo grappig. <lacht> zo grappig. Hé, hey, waar was dat nu voor nodig? Oh, Rukkie is boos. Je bent zo vermakelijk, Rukkie. Ik hou ervan. Hey. Kaprinsvee, wat is je probleem? Niks, ik maak me zorgen over jouw probleem. Wat bedoel jij nou? Je benen. Loop je wel eens of val je altijd om en rol je als een stekelige bal? Zal best lastig zijn, hè? Om te leven met die benen, meneer, meneer, stekelige Uckie. Oké, okay, dat is genoeg, grote gast. Arm ding kan gedaan worden met die dingen die jij benen noemt. <laughs> je probeerde me echt te schoppen met die het grappigste ding ooit. Ik kan je dan misschien niet schoppen, maar ik wed dat ik je versla in een race. Wat? Daag je me uit voor een race? Serieus, Uki? Ik... Ja, ben je bang of zo? Dat was een goede grap. Die moet ik je meegeven. Dus, ben je bang? Ben je gek? Ik? Bang van jou? Ik kan wel honderd van jou in een oogwenk verslaan. Zo makkelijk. Zie je? Dat was goed, maar niet snel genoeg. Waarom oefen je niet en dan ga ik naar huis en ga ik eten? Dan zullen we vanaf deze boom aan het begin van het veld naar die aan het eind van het veld gaan racen. Wat? We zien elkaar weer met een half uur. Het beste. Uh, dit heeft wat anders nodig. Heb ik dat nu echt gedaan? Heb je de kool van de salade gehaald? Wat heeft deze soep nodig? Vergeet de soep. Ik moet een wedstrijd winnen. Wat? En de egel vertelde zijn tweelingbroer alles wat er gebeurd was tussen hem en de haas. De haas is gemeen, maar hoe, hoe ga je de race winnen? Ik heb een plan. De egel had een plannetje bedacht. <lacht> een half uur later ontmoetten de egel en de haas elkaar bij de boom, zoals afgesproken. Ik zie dat je op tijd bent. Dat vind ik goed. Je bent ervan bewust dat dit een wedstrijd is tussen mij, een haas, en jij, Ikkie Stuitertje. Oké, okay, goed dan. Jij neemt die groef en ik neem deze. Neem je plaats. En roep maar. Haas, Uckie, puntig stuitertje. Klaar. Haas, Uckie, puntig stuitertje. Klaar. Haas, Uckie, puntig stuitertje. En klaar. Hij denkt dat hij mij kan verslaan. De sukkel. Ik kan hem nergens meer zien. Was je mij aan het zoeken? Je bent er nu al. Ik dacht dat je snel was. Waarom duurde het zo lang? Dit kan niet. Race terug naar de start. Oké. Okay. Uh? Eindelijk ben je er. Ik werd al bezorgd. Dit kan niet waar zijn. Race terug naar de finish. Je wordt met elk rondje langzamer. Misschien moet je wat harder oefenen. Nu zie ik er twee van hem. Wat gebeurt er met me? Je had gezegd dat je wel honderd van ons kon verslaan... ...en toch je van twee van ons? Jullie! Jullie twee zijn tweelingen. Dat klopt. Maar dat is spelen. Het spijt ons, maar je was ook gemeen, weet je. Ja, je hebt stekere benen. Meer snelheid. En het lijkt erop dat wij meer doorzettingsvermogen en verstand hebben. Hier, pak dit. Het spijt ons. Wacht. Dit is van mijn veld. En het spijt mij ook. Jullie twee zullen geweldig zijn om als vriend te hebben. Ik beloof niet meer zo gemeen te zijn. Dat beloven wij ook. Dat beloven wij ook. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Dit is wat ik de hele tijd nodig had. Cool. Mijn moeders geheime ingrediënt was kool. Yummy. Moeders geheime ingrediënt is kool. Moeders geheime ingrediënt is kool. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> en zo werden de drie beste vrienden. Iedereen heeft iets waarin ze erg goed zijn en iets waarin ze niet zo goed zijn. Dus moeten we niet zo pronken met onze talenten en niet zo balen van onze zwakheden.